Eén uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het maakt zich in Syrië schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat verklaart een commissie van de Verenigde Naties... die aanvallen van IS onderzocht op de steden Aleppo en Raqqa. Bij die aanvallen werden burgers systematisch en op grote schaal vermoord. De commissie maakt zich vooral zorgen over het lot van jongens... die gedwongen worden om voor IS te vechten. En Ook vandaag kwamen er weer berichten over gruweldaden... van de extremistische IS-strijders. In het rapport komt het regime van president... ...en Assad er ook slecht af. Het Syrische leger heeft moordpartijen... ...folteringen, verkrachtingen en verdwijningen op zijn geweten. In Frankrijk begint een justitieel onderzoek naar IMF-directeur Lagarde. Volgens Bronnen in Parijs wordt haar rol in een langlopende fraudezaak onderzocht. Ze werd al eens als getuige gehoord... ...en toen werd besloten geen nader onderzoek te doen. Het onderzoek richt zich op de rol van Lagarde in een arbitragezaak in 2008... ...rond de Franse zakenman Bernard Tapie... Lagarde was toen minister van Economische Zaken. Onderzocht wordt nu of haar laksheid kan worden verweten in die procedure. In Duitsland is een Ebola-patiënt aangekomen. Het is een medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie... die besmet is geraakt in West-Afrika. Hij is naar een behandelcentrum in Hamburg gebracht. Het is voor het eerst dat een patiënt met Ebola wordt opgenomen in Duitsland. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. Wel zegt de Hamburgse Gezondheidsdienst... dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In west in Zuid-Holland komt een zeehondencrash. De nieuwe opvang voor gestrande zeehonden gaat één organisatie vormen met de crash in Pieterburen. Het centrum komt aan het Oostvoornse Meer. De zeehondencrash in Pieterburen wil de komende tijd meer steunpunten openen langs de Nederlandse kust. Het weer, flink wat zon, maar in het Noorden en Zuid-Limburg meer wolken en een kleine kans op een bui. Er staat weinig wind en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen nog iets warmer, maar later weer wat neerslag. Vrijdag is het weer wisselvallig, maar wel boven de 20 graden. Dit, was het Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad ze op de A15 Rotterdam Europoort bij Spijkenisse 3 kilometer door een ongeluk. De A27 Breda-Utrecht in beide richtingen voor de brug Gorkum 2. En de N44 wassen naar Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeers. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Mens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM lunch. Nee, maar Schubert was echt een romanticus. Hij had alles wat een romanticus nodig had. dat had hij Syphilis had hij. en uh... <lacht> net als uh, Tchaikovsky. Cholerie, cholera, cholera, cholera. Ja, het is niet prettig, maar je krijgt er wel hele mooie muziek van. Ik, uh, ik speel van Schubert even een van zijn onvoltooide melodieën. Hij maakte zelden iets af. Geen tekst en ook niks afmaken. Hij heeft ook nooit veel verdiend, Schubert. Hè? Dus, uh, pas op zijn 32e begon hij een beetje omzet te maken, maar toen was hij al een jaar dood. GELACH Schubert. Dat is MUZIEK da da da da da da da da da da da da da da da da Zou ik iets harder willen horen, dames en heren? Ook bovenin, eventjes, hè? Eén, twee, drie. Ja, maar Schubert is nooit in Zandvoort geweest, hè? Dus dat kunt u dat wel gaan liggen zingen. Dat is een van de weinige Oostenrijkers die nooit in Zandvoort geweest is. Het zijn allemaal Oostenrijkers. Al die Duitse meesters zijn Oostenrijkers. Allemaal. Maar Nee, maar het muzikaal klopt het, hè. We gaan naar Zandvoort, al aan de zee, al aan de zee... We gaan naar Zandvoort, al aan de zee, al aan de zee... We gaan naar Zandvoort. Maar hij is nooit aangekomen, hè? GELACH Bij Fianen is hij blijven steken, min of meer, hè? En hij had het zo makkelijk af kunnen maken. Als hij dit had gebruikt, hè, van... GELACH Dan was hij er geweest, hè. nieuwe single en dat heet This is How We Do It. Nou, oké, okay, dat weten we dan ook weer. Hoe ze het doet. Het hm? is altijd wel makkelijk als je dat weet hoe iemand het doet. Kate Perry. Ja, echt wel. Dat uh, hoorde ik vanmorgen zijn een Australische broer en zus. Broer en zus. Angus en Julia Stone. Ze hebben het over een grizzly bear. Yeah, Broer en zus, Angus, Angus en uh, Julia Stone. Dat komt van een uh, nieuwe album. Vorige week nog album van de week was. Jawel. Straks natuurlijk ook nog de vinyljaren tussen twee en vier. En uh, we blikken een klein beetje vooruit op aanstaande zondag. Met uh, wat leuke muziek uit die tijd. En zo aanstaande zondag natuurlijk onze Veronica dag. U weet het. Zomer of winter... Altijd weer ZFM. Zo is dat. Maar we gaan eerst even lekker eten. Dat gaan we eerst doen. Ja. ja. Doen we maar. Ja? Heb je weer wat lekkers gemaakt? Goed, hè? <laughs> nou ja, dat moet nog, hè? Dat moet nog. Ja. ja ik dacht, je het te het laten proberen. Nee. Ja. nee. We gaan naar het recept van de week. Maar dat zal, zal ze u zelf vertellen.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 En daarvoor heeft u nodig 4 eieren, 2 eetlepels olie, 95 gram boemboe voor saio-boontjes, 1 eetlepel currypoeder, 400 gram gesneden snijbonen, 200 gram gebroken spersiebonen, 400 milliliter kokosmelk, 800 milliliter water, 1 limoen, 300 gram 1 minuut basmati rijst en 15 gram koriander. En de bereiding gaat als volgt. Kook de eieren in 7 minuten uh, hard. En spon ze koud onder Kook stromend water. Pel ze en snij ze in partjes. Verhit ondertussen de olie in een pan met een dikke bodem. Een wok is misschien wel handig. <tie> en dat gaat ook wat sneller. Uh, Fruitenboemboe en de kerrypoeder 2 minuten op laag vuur. Voeg de snijbonen, spertjebonen, kokosmelk en de het water toe en breng aan de kook. Laat in 6 minuten op middelhoog vuur gaar worden. En uh, roer dan ook regelmatig. Rasp ondertussen de groene schil van de limoen... en pers de helft van de vrucht uit. Snijd de andere helft in vier patjes. Bereid de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. En verdeel dat over vier soep komen. Breng de soep op smaak met een limoenrasp en sap... Peper en eventueel zout en verdeel uh, over de kommer. En leg de eipartjes er bovenop. Bestrooi met koriander en uh, geef er een uh, li limoenpadje bij. En dit is erg lekker met uh, India's brood, bijvoorbeeld naam of zo. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En het is uh, ook nog eens een keer een gerecht geschikt voor vegetariërs onder ons. Ja, gewoon geen balletjes. Nee, er zit geen. Soep moet het op ballen. Soep zonder ballen, is toch geen soep? Nou, nee, hier zit extra groente in. Dus. Oh, extra groente. Ja. Groenteballen. Ja, zoiets. <laughs> Oké, okay, goed. Nou, u kunt het uh, recept natuurlijk uh, strakjes nakijken, dames en heren. Na de uitzending. Op, na de uitzending ja. staat het op Facebook op www.facebook.com. Schuidenstreep Zandvoort Trouwens ook de pagina waar als u dat leuk vindt... uw verzoekjes kwijt kunt. U kunt ons ook daar een pb'tje sturen. Bijvoorbeeld. Allemaal goed. En de wonderen verrichten we direct. De onmogelijke verrichten we direct. En wonderen duren iets langer. En jawel. Oh, ik heb dadelijk ook nog wel een leuk, een leuk nummer. Oh. Ja. Heb je dat al dadelijk? Of heb je dat nu al? Ik heb het al klaarstaan. Nou, gooi het er maar in dan. Daar komt Oké. Okay. Joho. Godsmack met voodoo. The one is so far away When I feel the snake bite Enter my veins Never did I want to be here again And I don't remember why I came My veins and knock me out. heet het geval. En uh, het snoer dat heet Hard Fetish. En daarvoor, wat hoorden we daarvoor ook weer? Dat uh, is Godsmack met voodoo. Oké. Okay. Ja. Yeah. En dit is Twin Forks. Cross my mind. Hierna het nieuws. Regio nieuws. Ja. Je te verwarren met het NOS nieuws. Regio nieuws. Hierna. Girl,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 Mag ook wel aan de voedoe. <laughs> en, uh, en, en, en de fetish en de, hard, de harde fetish Dan mag het wel weer een beetje vrolijk zijn. Ja, en de regio. <laughs> Hier is het regio Nieuws met Angela de Koning. De gemeente krijgt in 2015 veel nieuwe taken daarbij op het gebied van werk en inkomen, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Om u hierover te informeren organiseert de gemeente informatiemarkten. Op 27 augustus, dat is dus vandaag, is er een informatiekraam op de weekmarkt te vinden. En op 8 oktober is er een informatiekraam bij Pluspunt. Op 4 september aanstaande verschijnt er een speciale bijlage in de Zandvoortskrant... met daarin alle nodige informatie. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag gealarmeerd voor een autobrand... op de Zandvoortenweg in Aardenhout. Rond drie uur kwam de melding waarop brandweer en politie uitrukte. De bestuurster van de auto reed in de richting van Heemstede... toen het ter hoogte van de Leeuwenrikkelaan misging... De bestuurster wist de auto op tijd stil te zetten en het voertuig te verlaten. Een onderzoek van Nieuwzeer heeft aangetoond dat mensen, oudere mensen, geen idee hebben wat hun status is op de wachtlijsten van de zorginstellingen en welke rechten zij daaraan kunnen ontlenen. Zo zegt regionaal woordvoerder Petra Dorfstein van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. In een, uh, en dat in een reactie op de uitzending van Nieuwsuur gisteravond. De zogenaamde wenswachten met een uh, zwaarte, uh, zorgzwaarte indicatie 4. Uh, vallen onder uh, het zogenoemde overgangsrecht. En zij houden daarmee de garantie dat ze terecht kunnen in een zorginstelling. Maar uh, mensen realiseren zich niet dat door de hervormingen in de langdurige zorg de plekken in verzorgingshuizen uh, schaars worden. En uh, daardoor kan het zelfs zijn dat tegen de tijd dat iemand eindelijk aan de beurt is... de instelling of locatie niet meer bestaat. Dus het is, uh, uh, de, de, de boodschap bij, de, bij dit nieuwsbericht was dat mensen vooral iets meer, uh, iets breder moeten uh, hun voorkeuren moeten stellen. Dus niet één voorkeur, maar meerdere. De Bloemendaalse gemeente zorgt graag voor haar minder voortuinlijke inwoners. De scootmobielende medemens moet namelijk ook overal kunnen komen in de regio. En daarom wordt op de zaterdag 30 augustus een heuse scootmobieltocht door de kernenbeduinen georganiseerd. Thema van deze tocht is toegankelijkheid. Zo'n 150 Scootmobielrijders hebben zich inmiddels aangemeld voor de tocht. En uh, de mooist versierde Scootmobiel wint een prijs. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag is het uh, voor het eerst sinds twaalf dagen weer een redelijk warme dag. De temperatuur komt uit op een twintig graden. En dat in combinatie met veel zon en slechts een zwakke oostenwind. Vanavond en komende nacht verschijnen er uh, alweer wolkenvelden. Maar er zijn daarnaast ook flinke opklaringen. En het blijft droog en de uh, oost- tot zuidoostenwind is matig... De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen nadert er vanuit het westen een storing. In de ochtend schijnt nog af en toe de zon, maar geleidelijk neemt de bewolking weer toe. En in de middag kunnen er elk enkele buien vallen. De zuidenwind ruimt naar zuidwest en is matig. En de temperatuur stijgt naar een aangename 21 graden. Tot zover het nieuws en het weer. afzij. Laat op, duren en oren Hier komen. 40 jaar geleden werden de zeezenders het zwijgen opgelegd. Zondag 31 augustus blikken we daarop terug bij. Tussen 12 en 5 uur herleven oude tijden. Muziek van toen. Met de actualiteit van nu, Go, go! naar de rivier te ik that can wash up de I'm I'm sleeping all these demons ik ben The ik Haar nieuwe single heet Ghost. Ja. Had het waarschijnlijk over geesten. Hè? Spreuk van de dag. Normaal is het gemiddelde van alle afwijkingen. Ja, vind ik mooi. Haha. Vind ik een hele goede spreuk. Ja. Nieuw. Dit is Douten met Hungry. Kom nou, Douten. Kom nou. Hallo. Oh, welke? Hit up the bottle. Hearts will melt like ice. As the lights keep falling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 Het eerste van Doton Seven Layers. En dat hebben we de tijd. Hungry! Nou, oh, toepasselijk. Goed, oké. Okay, um, we gaan verder. Nee, we hebben nog uh, even kijken. Ja, we hebben nog eventjes. We kunnen nog even wat leuke platen van u draaien. Maar onder deze. Ik zie jou op de dansvloer staan. Jan Smit. Je hangt wat rond, bekijkt je telefoon. Lijkt alsof je al lang wilt gaan. Wat stappen vooruit en heel gewoon alsof ik zomaar voorbij loop. Maar ben intussen dicht bij jou. Ik net om ik dansen kan. Maar zie dat jij mijn beste moest geeft. Het ter plekke een beter plan. Ik pak je hand en vraag jou met. Jan Smit, mijn nieuwe single, Jij en Ik. Leuk liedje, lekker vrolijk, ongedwongen. Ja, dat is ook wel eens leuk. Jij en ik, heel En nu we toch in Valladolid zijn. Hey, blijven we er ook maar even gewoon. We ja. zijn besloten bekend geworden als de vrienden van Jan Smit. Over de die wakker worden. Nick en Simon. De wetenschappers in de war. Leve de vrouw. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouw en de manen Uit. Maar heb al wel geleerd dat hoe je het bent of keer zonder vrouw houdt een man het niet uit. Zal zijn, of bij me zijn, als de helft van mijn koppende hart. Ze raken me met de juiste woorden, maar licht En ik lees uh, vandaag, ik lees ook met weer, weer nieuws, dat uh, Brian Adams, dat is ook wel weer leuk om te weten natuurlijk, die rocker uit Canada, 3 oktober weer met een uh, nieuw album uitkomt, dat heet Tracks of My Tears. En dat komt op 3 oktober uit. Er staan allemaal, uh, ik wou dus zeggen, meneer, uh, hallo, even rustig jij, ik wou dus zeggen dat er uh, allemaal uh, klassiekers uit de 50, 60 en 70 jaren opkomen. En, uh, en uh, dat, het, uh, dat er één nieuw nummer op komt. En dat heet She Knows Me. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte? Dus dan, niet dat ik iets van Brian Adams ga draaien nu natuurlijk. Want u hoorde het al. Ik wil de Welen draaien. Nou, hij moest gewoon even zijn kop houden. Love Drunk. Love Drunk. Singing loo What's that? You think I should call her up and save this? Can I save this? Singing blues. She damn tired of my blood on misbehaving. Mm -hmm. Maybe the. just down my wine. van Welen van zijn nieuwe album. En dat heet ook precies hetzelfde. Uh. En dit is een oudje nog even... van de Kings op de vallen. Waterloo Sunset. Ook alweer. Een goud jaar voor de muziek. Wat verder in dat jaar een fantastische plaat gemaakt? 76, 66, 76, 76. Nee, 66, 67. Zo moet ik het zeggen. De Kings Waterloo Sunset. En aanstaande zondag, dames en heren, gaan we dus helemaal terug naar die jaren. Hè? Ja, aanstaande zondag hè, tussen 12 en 5 uur. dan gaat het gebeuren hoor. Terugduiken, 40 jaar uh, in de tijd. En nog langer natuurlijk, maar 40 jaar geleden... was de datum dat uh, de zeezenders Veronica en Noordzee uh, uit de lucht gehaald werden... door gekonkel in Den Haag en belangenverstrengeling... en weet ik het allemaal niet wat iets meer zei. En dat uh, zonder dat er uh, geluisterd werd naar uh, 150.000 mensen... die in Den Haag aan het demonstreren waren geweest... En bijna 2 miljoen uh, adhesiebetuigingen die het publiek had uh, gegeven aan acties om de zenders te behouden. Maar dat telt niet voor de politiek. Natuurlijk niet. Aanstaande zondag gaan we daar dus even flink aandacht aan besteden. Uh, tussen 12 en 5 met documentaires, mooie muziek, jingles. En natuurlijk gecombineerd met de actualiteit van nu. Zoals het normaal gebruikelijk is op uh, op zondag gewoon door, alleen het heeft een andere titel gekregen. Ja. Voor één keer dan. Hè. Wilt u erbij zijn bij die uitzending? Nou, kom gewoon gezellig naar de studio aan de Tolweg, Tolweg Tina. We beginnen om 12 uur en we stoppen om 5 uur. Vindt u het leuk om erbij te zijn die uitzending bij te wonen? Nou, gewoon doen. Vinden we leuk. En heeft u nog leuke verhalen over die zeezenders? Eh, misschien eh, heeft u er wel voor gewerkt of zo, weet ik veel. Ja, het zou toch kunnen? Mocht je er verhalen over hebben, kom dan gewoon naar de studio... of geef ons uw telefoonnummer zodat we u kunnen bellen. Want we gaan er gewoon een leuk programma van maken. Dat is aanstaande zondag, de 31ste augustus. Dat herkent u natuurlijk allemaal, want dat was de tune van Radio Noordzee... Dat allemaal aanstaande zondag gaan we dat ook natuurlijk weer uh... terug horen. We heel veel leuke fragmenten. Heel veel leuke oude jingles. Programmafragmenten hebben we ook nog. Het laatste uur van Veronica. Dat hebben we ook nog ergens. Ja. Dat allemaal zondag. Uh, nu gaan we zo meteen verder met de vinyljaren een beetje vast en terug naar vooruit kijken op die tijd en uh, CFM Lunch is er morgen weer met Dolly en uh, ik ben er ook weer morgen. Ja. dus tot morgen dan wat dit programma betreft en wat het vinyl betreft, tot zo